NTR. Als we allemaal Voor één uurtje per dag met wetenschap, wetenschap bezig kunnen zijn... dan ben ik een gelukkig mens. De Kennis van Nu. Greten zeggen ons meestal niks. Met Koen cool Verbraak. Goedenavond, dit is De Kennis van Nu. Het nieuwe wetenschapsprogramma van de NTR op de zondagavond. Iedere zondag heb ik het genoegen om met het Nederlandse wetenschapper van Allure... een uur lang te praten over zijn of haar vakgebied, fascinaties en drijfveren. Vanavond is mijn gast Damian Denies... Filosoof en hoogleraar psychiatrie in Amsterdam. Hij was een van de eersten die elektroden in de hersenen van patiënten implanteerde... om ze te genezen van hun dwangstoornissen. En die vernieuwende methode had succes. Deed u dat eigenlijk zelf, meneer Denies: dat implanteren? Nee, dat, doe gewoon ik dat is de neurochirurg die dat doet. Maar u wijst de boorgaten nee. aan? Nee, ook niet. Wij selecteren de patiënten en we denken na hoe ze, als die elektroden in de hersenen zitten... moeten gemoduleerd worden om de beste effecten te krijgen. Ja, ja, Want u bent als psychiater verbonden aan het AMC... aan de polykliniek voor angststoornissen. Ja. De psychiater tegenover de patiënt... dat zijn per definitie twee ongelijke grootheden. Dat is toch een beetje de normale tegenover de zieke. Um, ja, misschien oh. wel. Kijk, dat is niet helemaal waar. Als psychiater zit je natuurlijk in functie van, van je beroep. Hè. Je bent arts en je bent er om mensen te helpen. Okay. Maar je bent niet normaal? Maar je bent niet per definitie normaal. Nee. En, en ik denk dat veel psychiaters ook wel heel goed weten... waar hun abnormaliteiten liggen. Oh, ik ja. ga het waarschijnlijk nu vragen waar ligt die van jou? ja? ligt. <laughs> ja. Waar ligt die van u? Uh, nou ja, ik, ik denk dat ik... Uh, als het toch moeten over abnormaliteit gaan... ik denk dat ik die vraag ook niet kan ontwijken. Dus ik zeg ook... Maar meteen, wat ik, uh, ik denk dat ik waarschijnlijk ook wel heel precies ben. En uh, dat men mij dikwijls een soort van obsessief-compensieve persoonlijkheidstoornis toedicht. In, in dat opzicht een soort van perfectionisme wat mensen te ver vinden gaan. Maar dat wordt in, in de regel gezien als een positieve eigenschap, hè? Ja, maar dat is het niet. Omdat dat je toch altijd zelf denkt dat je tekortschiet En soms eisen oplegt aan jezelf en anderen die uh, voorbij het normale gaan. Ja. Maar misschien ook wel productief kunnen zijn. Wat voor patiënten behandelt u? Mensen dus met dwangstoornissen. In de brede zin. Dus ik bedoel mensen die, uh, waarbij... De, en ik, ik, ik ga een beetje nu loskomen van de klassieke definitie van de psychiatrie. Wat mij voornamelijk boeit is, is dat er mensen zijn... die bepaalde gedachten hebben, gedragingen... waarbij dat ze iets moeten doen of denken zonder dat ze het willen. Kunt u een voorbeeld geven? Bijvoorbeeld iemand die moet nu uh, per se naar zijn auto teruglopen... om te gaan controleren of die wel gesloten is. Uit angst dat die eventueel nog open zou kunnen zijn. Dat heb ik wel eens. Dat heeft u waarschijnlijk wel, Lisa. Sommige mensen ook wel. Maar sommige ja. mensen zijn er echt uren per dag mee bezig. Want wanneer wordt zoiets uh, een stoornis? Het wordt een stoornis als het... Voor mensen onmogelijk wordt om dat gedrag te stoppen, als men eronder lijdt en als men uh, ook voelt dat het een impact heeft op het dagelijks leven. Uh, en dat zijn eigenlijk de criteria die wij hanteren om te, om te zeggen: van u heeft er echt last, u heeft er een stoornis. dus dat het je functioneren belemmert. Ja, en wat kunt u voor die mensen doen? Wij kunnen ze behandelen met gedragstherapie, of ja, dat, dat doen de psychologen. Uh, we geven medicijnen, dat is ook effectief. En een kleine groep van mensen, die zijn daar niet mee geholpen, die komen uiteindelijk terecht in die groep die dan die elektroden in de hersenen krijgen. Ja, want u, u, u behandelt dwangstoornissen, maar ja. u, werkt aan, u bent verbonden aan een angststoornis. polie. Is angst dan verwant aan, aan, aan dwangstoornissen? Um, ja, kijk, officieel was een dwangstoornis voor lange tijd een angststoornis. Een van de elf angststoornissen. Daar is kritiek op gekomen, waar wij ook zelf aan meegedaan hebben. Omdat niet iedere persoon met een dwangklacht ook angst voelt. Uh, in 30% van de gevallen is er niet duidelijk een angst. Maar meer een soort van spanning. En in de laatste editie van de DSM is de dwangstoornis uit de angststoornische groep gehaald. En een aparte groep geworden. DSM is het handboek, hè, waar al het handboek alle, alle psychische, psychische klachten ja, in staan. Het handboek voor alle klachten. En nu, u zegt in de, laatste, in de laatste versie? In de laatste versie, dus de DSM-5, ja. is het eruit gehaald en is dwangstoornissen uh, in een groep geplaatst waar de compulsiviteit, dus het gedwongen worden om iets te denken, te doen, uh, een apart soort van groep geworden. En dat zie je ook bij ons, want we behandelen ook mensen die geen dwangstoornissen hebben, maar bijvoorbeeld die gedwongen worden om heel veel naar de spiegel te kijken, omdat ze denken dat ze lelijk zijn. Die hebben last van body disorder. Mm -hmm. Of mensen die vinden dat ze een been te veel hebben en die het been er willen afzagen. Een been te veel. Ja, sommige mensen um, denken dat ze eigenlijk maar één been moeten hebben. Ik formuleer het een beetje onhandig, ik zal het zo uitdrukken. Die voelen zich eigenlijk inadequaat met twee benen. En dat komt gewoon omdat in de hersenen dat tweede been niet gepresenteerd is. is. En wat doet u met die mensen? We proberen die te helpen. Het is een hele kleine aandoening die nog nauwelijks bekend zijn. En we proberen te kijken of we uh, iets kunnen aanbieden. Um, deze mensen, het is een heel specifieke groep, die willen geopereerd worden. Die willen eigenlijk dat het been eraf wordt gehaald. En dat strookt niet met de geneeskundige praktijk. Nee, maar als, je kan ook zeggen, nou ja, als je het zo kunt verhelpen. Dan moet je het misschien zomaar oplossen. Of? Absoluut, ja. Maar dat is niet zo makkelijk, omdat veel chirurgen het moeilijk hebben om gezond lidmaat af te zetten. ten behoeve van het psychische welbevinden van een persoon. Uh -huh. We doen het wel met geslacht. Geslachtsveranderingen zijn geaccepteerd, maar een been is nog steeds lastig. Ja, en uh, u zegt, uh, uh, die mensen die, die, die behandelen we met gesprekstherapie, hè, zei u. En wat doet u nog meer? We proberen ze te behandelen. Um... Van stoornissen bedoelt u? Ja. Of, ja? Uh, wat wij ook sinds kort, sinds vorig jaar uh, behandelen... en wel een beetje trots op zijn omdat het nog niet bestaat... Dat is eigenlijk een nieuwe aandoening die we beschreven hebben... is misofonie. Dat zijn mensen die heel uh, agressief worden... wanneer ze een bepaald menselijk geluid horen, smakken ademhalen, kouwen. En uh, dat bestaat niet in de psychiatrie. Wij zijn het op spoor gekomen, toevallig. We hebben het onderzocht. Maar u bedoelt, het is nog niet benoemd in de psychiatrie? Het is nog niet benoemd. Het bestaat wel? Het besta ja, maar iets bestaat pas als er een woord voor is. Oh ja? Ja. En u bent daar min of meer de, de uitvinder van? No, de uitvinder niet, de we proberen wel... Ja, ik denk dat we de eerste zijn, laat mij zo uit zeggen... die in de psychiatrie dit, deze stoornis beschrijft. Wordt dat dan ook naar u vernoemd? Nee, want het heeft de naam misofonie. Ja, ja, ja. Want dat staat voor miso? Uh, ja, je zou kunnen zeggen haat voor geluid. Ja, ja. Misos. En met het is niet een zeer goede term. Hij komt om, om, uh, uit de hoek van de uh, keel-, neus- en oordiscipline, uh, waar men dat al een paar keer gezien had. Maar in de psychiatrie was het vooralsnog uh, onbekend. Maar dat zijn mensen die niet tegen geluiden kunnen, zegt u. Dus smaken? Nee, het zijn mensen die ongelooflijk agressief worden... wanneer ze bepaalde geluiden horen en daardoor heel veel gaan vermijden. Geeft u dus een voorbeeld van zo'n uh, bijvoorbeeld? Uh, een typisch voorbeeld is een man-vrouw... meestal vrouwen, 30, 40 jaar, bij ons komen en zeggen... kijk, ik heb al 18 jaar last van iemand die chips eet... of heel luidruchtig eet. Ik heb het gekregen toen ik 12 was aan tafel. Ik hoorde mijn vader kouwen, ik vond het afzichtelijk maar ik kon niet weg, ik moest aan tafel blijven zitten en steeds opnieuw hoor ik dat word ik enorm boos en wat ik nu doe is gewoon niet meer samen met andere mensen eten en, en hoe het ja, ja, is bijna iets waar je een beetje om moet glimlachen ook wel, ja, omdat veel mensen het herkennen zeggen, ja, is dat nu zo erg? Ik heb het ook wel eens, ik zit in de bioscoop, ik zit in een zak chips of ik hoor iemand een zak chips zeggen. ik vind het vreselijk maar is dat een stoornis? Ja, het is een stoornis en om verschillende redenen Eén, omdat veel mensen uh, gewoon hun werk niet meer kunnen uitoefenen soms verhuizen, scheiden we hebben kinderen gezien die hele rare, zware psychiatrische diagnoses gekregen hebben zoals autisme, ernstige stoornissen toegedicht gekregen, omdat men het ziektebeeld niet kent, en wij denken dat we het gemakkelijk kunnen behandelen met eenvoudige therapie. Dus je hebt die misofonie, slecht tegen of agressie voelen bij bepaalde geluiden. Ja. Wat voor dwangstoornissen zijn er nog meer waar we mee te maken hebben? Uh, je zou kunnen, uh, afhankelijkheid van middelen, dus drugs- en alcoholafhankelijkheid, is ook een soort van compulsiviteit. Men maar wordt dat gaat gedwongen... over verslaving, toch? Verslaving, ja. Maar ja. je wordt gedwongen om iets te nemen. En ja. je beseft wel wat de negatieve gevolgen zijn, maar je kan er toch niet van af. Dus compulsiviteit is een breed begrip dat allerlei verschillende stoornissen overspant. En dat op zich is ook een nieuwe manier om psychiatrie te bedrijven. Wij stappen af van de klassieke stoornissen en kijken naar dimensies die je herkent bij verschillende stoornissen. Want een van, u bent een jaar of tien geleden begonnen met wat dan heet die brain stimulation. Hè? Ja. Dat bij mensen met dwangstoornis. Wat is dat voor, voor behandeling? Het behelst het implanteren van twee elektroden in de hersenen. Wat dus door een neurochirurg gebeurt. En die elektrode die wordt van de buitenkant dan gemoduleerd met een kastje. Waardoor je in een specifiek hersengebied met elektrische stimulatie dat circuit, dat gebied kan veranderen. En dat wordt sinds kort toegepast. Ja, kort toegepast tien jaar al, in de psychiatrie, dwangstoornissen, eh, ook bij depressies, ook bij verslaving. En wat is het effect daarvan? Het effect is um, dat bij mensen met dwangstoornissen, en ik heb het dan over de groep die niet geholpen is uh, met medicijn en gedragstherapie, dat je ziet dat bij 70% van de mensen, toch drie kwart, uh, je een hele redelijke uh, daling van de klachten kan teweegbrengen, Bij sommige mensen een volledige afname van de klachten. Want wat gebeurt er dan? Wat, wat is dan de werking van die elektroden in die hersen? Wel, zoals dikwijls in de geneeskunde weten we niet precies wat er gebeurt. Wij vermoeden wat er gebeurt. Wat je doet is, je gaat stroom toevoeren in een bepaald hersengebied... waar wij van denken dat het gestoord is. En het lijkt erop alsof we dat dysfunctionele hersengebied... dat we dat normaliseren. Dat we niet dat, een, dat ene gebied alleen, maar het circuit waar het toe behoort... en dat betrokken is bij de dwangklachten... dat we dat terug op een normale manier laten actief worden. En verandert dat de hersenen ook fysiek? Dat verandert, ja, het brengt elektriciteit toe. Ja. He, dus het verandert inderdaad de hersenen iets fysiek. Je kan het zien in, in een scan. Want wat zie je dan? Je ziet dat de, de activiteit van het hersengebied normaliseert. Dat het zo wordt zoals bij normale mensen. Ja, ja. En, en dat werkt allemaal op een batterij, min of meer. Dat werkt op een batterij. Die doet het aan plan. een pacemaker denken? Ja, een pacemaker, maar dan niet van het hart, maar voor de hersenen. Ja. Want inmiddels doet u het ook bij mensen met depressie. Ja. Met, naar men zegt, verbluffende resultaten. Ja, ook bij, bij depressie kan je ongeveer de helft van de mensen, 50 iets minder dan bij dwangstoornissen. Um, het hangt een beetje vanaf van het gebied waar men zit. Er zijn nieuwe gebieden waar men nog veel beter resultaten aan haalt, zegt men, maar dat is nog heel experimenteel. Wat voor nieuwe gebieden? Um, ja, dat wordt een beetje technisch, maar wij zitten in de nucleus accumbens. dat is een klein gebiedje in de hersenen dat betrokken is bij uh, genieten, bij uh, compassieve handelingen, mm -hmm. uh, bij Dwa beloning. Ja. Um, en daar hebben wij een, bij 50 van de mensen, dus de helft van de, van de mensen, een goed Resultaat. En er is een Duitse groep die nu in uh, een ander gebiedje, een, een witte streng die daar in de nabijheid ligt, bijna 80% van de mensen kan helpen. Er is dus al altijd vooruitgang in dit. En, en 80% gebied. van de mensen met wat voor klachten kan helpen? Met depressie. Ja, ja. ja. Maar dat klinkt echt als, als het ijver Columbus. hè? Wel, kijk, het is een heel invasieve behandeling. Wat is dat, invasief? Invasief betekent dat je toch, de neurochirurg moet twee gaatjes boren in de schedel. Je moet een elektrode inbrengen in de hersenen. Daar zijn risico's aan verbonden. Dat betekent nogal wat? Ja, je kan een bloeding veroorzaken, een infectie. Dus dat is voorbehouden voor mensen die zeer ernstig ziek zijn en bij wie niets anders nog helpt. Want er zijn in Nederland de afgelopen acht jaar maar 42 mensen mee behandeld. Dus heel in de taal, weinig. Uh, nee, iets meer. We hebben in, in de afgelopen acht jaar 42 mensen behandeld met dwangstoornissen. En nog eens uh, iets van een 2, 23 met stemmingsstoornissen. Dus ongeveer 65 patiënten. Okay. Ja. En valt wat te zeggen over de totale resultaat? Is het in, wat, wat zegt u daarover? Uh, wel, bij de dwangklachten kan ik zeggen dat drie kwart van de mensen... een goede verbetering ervaart. Een, een kleine groep echt een totale afname van de klachten. Bij depressie de helft. Bij de verslaving hebben we maar twee mensen gedaan. Dat is wat lastiger. Daar zien we ook wel goede resultaten. Maar ja, het is heel moeilijk om mensen te recruteren. Maar het is natuurlijk nog een jonge therapie. Hè? Want u weet niks van het effect op lange termijn. Hoe het met 15 of 20 jaar gaat. 10 jaar. Ja. ja. Er zijn er mensen die dit tien jaar geleden hebben ja, ondergaan... en die het nog die steeds is het goed is. in 2014, geloof ik. Ja, kan, nee, ja. kan er ook schade optreden? Wel, er kan bij de implantatie natuurlijk schade optreden... omdat je iets in de hersenen aanbrengt. Uh -huh. dus zoals ik zei, een bloeding of een infectie. Uh, je kan natuurlijk door te sterk te moduleren... ook uh, bijwerkingen veroorzaken. Mensen kunnen... Soms wel heel uh, impulsief wordt, dat zien we ook, als je te hard stimuleert. Dus je moet goed opletten en zorgen dat je binnen een bepaalde grens blijft. Er kunnen allerlei bijwerkingen optreden die te maken hebben met een neuromodulatie natuurlijk. Maar nou, het lijkt me ook op een bepaalde manier een ondermijnende gedachte... Dat je denkt: mijn geestelijk welbevinden leunt volledig op Duracell. Wel, de manier zoals hij het formuleert, uh, suggereert dit, maar het is geen correcte manier van formuleren. Uh, je hersenen bestaan uit elektriciteit. Ook zonder Duracell is het zo dat wat u nu denkt en wil uitspreken... Uh, gebaseerd is op elektrische veranderingen. Mm -hmm. In dat opzicht is het niet zo heel nieuw. Wat we nu doen is proberen door die elektriciteit te moduleren... mensen te helpen die zeer en zeer ziek zijn. Ja, ja, ik stel me zo voor dat je er echt een beetje zo'n roze konijn van gaat voelen. Maar dat is niet zo. Nee, absoluut niet. Uh, nogmaals, omdat wij eigenlijk aan het principe niets veranderen... mensen. Uh, Denken, doen dingen omwille van de elektrische verandering in de hersenen. Wat wij we, wat we doen is het moduleren. Je zou kunnen zeggen, je stoot misschien op een ethische grens. Mensen voelen zich misschien onvrij omdat er iets ja. in hun hersenen zit. En dat is wel grappig natuurlijk, want het gaat om mensen met dwangklachten... die zich sowieso onvrij voelen. Dat hebben we ook onderzocht in een kleine groep van mensen. We hebben de onvrijheid en de vrijheid van die mensen onderzocht... en vergeleken met studenten in Amsterdam. En dan blijkt dat mensen met dwangklachten met zo'n elektronie in het hoofd... zich per definitie vrijer voelen dan een gemiddelde student in Amsterdam. Vrijer? Vrijer, ja. Door die elektroden? Door die elektroden. En dat laat zien dat vrijheid een begrip is... dat te maken heeft ook met uh, contrasten, met verschillen. Mensen die zich altijd onvrij hebben gevoeld... die zullen sneller genieten van vrijheid... dan studenten in Amsterdam die voortdurend vrij zijn. Ja, want hoe merk je zoiets? Wel, we hebben een schaal ontwikkeld om dat te meten. We hebben gevraagd van, kijk, vertel eens hoe vrij u bent. Noem eens de meest vrije mm -hmm. momenten in je leven, de meest onvrije momenten. En we hebben dan gevraagd om mensen om dat te scoren tussen 0 en 10. Dan blijken die mensen met die elektroden veel meer van die momenten aan te geven. Mensen die dus goed behandeld zijn met die elektrodebehandeling, met ja. dwangstoornissen, zijn uiteindelijk vrijer dan gemiddelde studenten. Dus je hebt ook wel een keer een behandeling stopgezet, hè? Uh, Tegen de zin van de patiënten in. Ja, ik denk meerdere keren. Oh ja? Ja, ja, ja. Weet u nog waarom u daarmee ophield? Uh, ik weet niet precies naar welke casus u precies refereert... maar uh, kijk, we zetten soms behandelingen stop... omdat wij denken dat uh, de elektrische stimulatie iets te hoog staat... We zetten behandelingen stop om, op verzoek van de patiënt soms wel eens. Sommige mensen die, die zijn ontevreden over het resultaat. En zeggen van maar, ja, kijk, ik wil er eigenlijk niet meer verder. Uh, dat zijn de overwegingen die we hebben om mensen uh, te, om te laten stoppen met die behandeling. Ja, maar dat gaat natuurlijk ook uit van de maakbaarheid van de mens: hè? van doe er een elektrode in en meneer is weer het zonnetje in huis. Nee, want dat is het helemaal niet. Uh, wij redeneren vanuit de geneeskunde. Dat betekent dat het perspectief is dat wij mensen die ziek zijn... en dat we ten hoogste willen kijken of zij gezond kunnen worden. Mm -hmm. uh, het zonnetje in huis betekent een soort van uh, inderdaad, een maakbaarheid... in de zin van uh, op emotioneel gebied zodanig goed zijn dat alles mogelijk is. En dan ga je eigenlijk voorbij het normale... en dan ga je naar het uh, supergoede en dat willen we absoluut niet. Want u verandert de wezenstoestand van de patiënt niet... Je kan, Ik kan zeggen, wat, wat is nou de echte patiënt voor de behandeling of na de behandeling? Ja, wat is de wezenstoestand ja. van een patiënt? Dat is een heel lastige vraag. Vandaar dat je ook alleen maar psychiatrie kan bedrijven als je een idee hebt over wat de mens is. Want dikwijls zien we mensen veranderen, maar wat is de echte mens? Is de mens de mens met de ziekte? Is de mens de mens zonder ziekte? Is de mens de mens met een heel langdurige ziekte? Of is de mens de genezende mens na een langdurige ziekte? En wat denkt u? <laughs> Wel, het is heel lastig. Wij vragen het aan de mens zelf. We vragen aan patiënten van, kijk eens... Hoe voelt u zich nu? En bent u nu een ander mens? Nee, ben, ja, bent u voelt, uzelf? U zich, voelt u zich... Ja, precies. Ja. Herkent u als, als degene die u, u, u bent? Wie, wie bent u nu eigenlijk? Dat is heel lastig hoor, en ook heel subjectief. Maar dat is toch datgene wat we voortdurend vragen. En veel mensen zeggen na die behandeling... Ik ben de echte degene wie ik echt ben, al lang geleden. En ook mensen die zelfs wat depressiever zijn. Zeggen van, kijk... Ik ben wie ik echt nu ben. Ook al ben ik wel depressiever. Maar dat moet een magisch moment zijn. Hè? Dat je die elektrode inbrengt. En iemand ziet veranderen. Want zo gaat dat ook. Wel, de elektrode wordt ingebracht. De stimulatie wordt nog niet echt geactiveerd. Dat doen we pas een week of twee nadien. Een magisch moment treedt soms op. Inderdaad, wanneer de elektrode activeert. En wanneer je op een goed moment ziet dat het dus effect u eens is. eens wat je dan ziet. Wat u zich daarvan herinnert. Ja, je ziet mensen helemaal opklaren. Je ziet depressieve mensen helemaal van gezicht veranderen. Uh, uh, ze beschrijven dat, dat de omgeving verandert. Dat ze opnieuw heldere kleuren zien, geluiden horen. Dat, dat ze een zin hebben in het leven. Dat zelfvertrouwen terugkomt. Dat zie je ook bij mensen met dwangklachten. Dus het is een hele verandering van wie mensen zijn. Ziet u dat dan als een persoonlijke triomf? Dat u denkt, dat was helemaal toch al mede niet. dankzij mij dat deze man... Nee. Absoluut He? niet. Nee, ik zie het als een techniek die wij gebruiken... om mensen die ziek zijn te genezen. Het is natuurlijk een effect van een grote groep van mensen. Wij werken nu minstens met 15 tot 20 mensen eraan. Dus dat kost heel veel tijd, heel veel inspanning om zover te komen. Wat ik als een triomf zie, is dat wij erin geslaagd zijn... om vorige maand dit te laten goedkeuren door de ziektkostverzekeraar. Waardoor dat nu de weg open ligt om mensen die heel ziek zijn... nog verder te behandelen. Hebt u daar enorm voor moeten lobbyen ook? <laughs> ja, zo hard hoe, werken. Hoe gaat dat? Nou, U kan zich Nederland inbeelden met... De en normen en wetgeving. Aha. Dus dit is een, een lastig uh, traject. Ik kreeg net nog een uur geleden een mailtje van een patiënt. Die zei van, uh, ik hoorde het, dat is goedgekeurd. Ik vind het fantastisch, geweldig dat jullie dit werk hebben geleverd. En ik kan me inbeelden dat het heel lastig was gezien. De richtlijnen en regelgeving. Want ik ben ingenieur en ik weet hoe het werkt in Nederland. En het is inderdaad heel lastig. Drinkt u daar dan ook s'avonds een glaasje hoor? Uh, nog niet, want het brengt mij wel op een idee. Ja? Nu ter plekke ook. <laughs> nou ja, helaas nu niet, maar op een andere avond. Ja, ik heb u gevraagd of u ook muziek wil, wilde meenemen. En u wilde laten horen Truth van de Amerikaanse zanger Alexander. Waarom wilt u dat? Ik, ik vind het een fantastische tekst. Uh, bij gelegenheid moet je maar eens kijken. Truth van Alexander. Het dus, dus, is gewoon geweldig wat er staat. Heel, het zitten heel diepe waarheden in. En daarnaast is het uh, de eind... Uh, ja, ik weet niet ik moet zeggen. Eindgeneriek van het theaterstuk. Uh, dus op het moment dat ik dat nummer hoor spelen... dan weet ik van, het is achter de rug. En kan, is er een zalig moment uh, aangebroken van de ontspanning. Even een stukje luisteren. Ja. Yeah. Up my shadow, and every day is trying to trick me into doing battle. Calling out fake up, oh, gonna get me rattled. Wanna pull me back behind the fence with the cat. Building your lenses, digging your trenches. Put me on the front line, leave me with a dumb mind. With no defenses, but your defenses. If you can't stand a feel the pain, then you are senseless. Sense that I've grown up some different kind of fight. And when the darkness comes, let it inside you Your darkness is shining My darkness is shining Everything in myself Seen a million number doors on the horizon Now we choose the future you choosing before you gon' die And I'll tell you about a secret I've been undermined Every little light in this world come from the divine Say you my love Say you my home Till my chin back, slit my throat Take a bath in my blood Get to know me, fall out of my secrets All my enemies are turning into my teachers Because light's blind in no way dividing What's yours or mine when everything's shining? And your darkness is shining My darkness is shining Help me be a Dit was Truth van de Amerikaanse zanger Alexander. De kennis van nu op Radio 1 met Koen Verbraak. En u zei al meneer Denis, psychiater in het werkzaam in het AMC, dat u dit gebruikt als slotnummer van uw monoloog die ja. u vorige maand hebt gespeeld over angsten. Waarom ja. ging u in een theater staan eigenlijk als psychiater? Uh, ja, dat, daar ben ik pas nadien ach, achter, achter gekomen. Eerst, uh, mijn eerste overweging was van. Uh, ik wacht even, u bent pas nadat u ging spelen achterkomen? Wel, niet toen ik ging spelen, maar toen ik er echt mee bezig was. Okay. Toen, toen ik met een regisseur werkte, ja. Botaris, Keen, toen kwam er pas echt achter waarom ik het deed. Zoals zoveel dingen in het leven, is het pas achteraf dat je uh, weet waarom je iets doet. Dat vind ik ook zo mooi aan het En waar, aan de waarom mensen. deed u het? Um, wel dus mijn eerste idee was, van ik moet, even, ik moet iets anders doen. Want ik voelde dat ik. Ik gaf ik ik redelijk veel lezingen, ongeveer denk ik 30, 40 per jaar. En dat is altijd hetzelfde met die slides van voor gaan staan aan zo en zo'n ding. En dat werd een beetje saai. Ik, ik vond mezelf een karikatuur worden, een soort van clown. Dus ik dacht, ik moet mezelf op een andere manier uitdagen om, om iets verfrissend te kunnen doen. Dus Ik dacht: theater is of niet theater, of iets stand up achtig of een andere manier. En pas toen ik die beslissing had genomen... en begon te werken en erover nadacht... die tekst begon te schrijven... en ik met andere mensen werkte en wat meer kennis nam... voor zover het waard is in het theater... merkte ik van verdorie, het is veel meer. Ik wil een andere manier om de waarheid te kunnen zeggen. Ik ben voor een stukje gefrustreerd door de wetenschap. Ik kan niet zeggen wat ik wil. Wat, wat kunt u niet zeggen bijvoorbeeld? Er zijn heel veel dingen die in wetenschappen uh, een, een rol spelen, in, in wat je denkt, in hoe je dat ontwikkelt, uh, in, in het uh, bedenken van ideeën, het vormen van hypothesen, in het proces van ontwikkelen van onderzoek, uh, het voorleggen aan de medische commissie, het uiteindelijk publiceren en dat soort van. Dus er heel veel daar rond, uh, wat je als mens raakt, waar, waar je in beslissingen moet nemen en wat je niet kwijt kan in een wetenschappelijk artikel. Maar u zegt ik kan het niet zeggen. Dat, dat klinkt alsof er een taboe rust op dingen. Ja, eigenlijk wel. Kijk, wetenschap is, is in een bepaald opzicht zeer uh, beklemmend, zeer beperkend. Het succes van wetenschap heeft ook te maken met het feit dat men zich houdt aan bepaalde rigide regels. Het is een ritueel. En ook dat men afspraken maakt en zich daaraan houdt. Dus je kan niet alles wat je vindt ook in de wetenschap no, kwijt. Maar noemt dus een voorbeeld wat u niet kan zeggen, wat u wel in het theater kan zeggen. Um, wel, kijk bijvoorbeeld het thema van een theaterstuk is angst. Uh, wat mijn gevoel is dat de, de essentie van angst uh, iets heel existentieel is. Wat ik heb proberen duidelijk te laten maken in dat theater samen met de regisseur. Omdat je daar iets kan laten voelen. Ja, dus, het, daarom is het theatraal. Dat kan ik niet in een, in een paper neerschrijven. Uh, dat, dat, omdat het uh, ja, te subjectief is. Want mensen zeggen, heb je het wel bewezen. Dat is een soort van intuïtie die je hebt. En die intuïtie, die denken, is waar. Drijft ook een wetenschapper denken om later dingen te doen. En dat kost misschien 10, 20 jaar om dat uiteindelijk te bewijzen. Ik heb daar ook maar Ja, wetenschap voor. moet natuurlijk ook niet theatraal zijn. Hè? Wetenschap moet zich beperken nee. tot de feiten. Dus ik, dat ja, is, dus is ook te zo. gek. Ja, maar ik, bedoel, ik zeg ook niet dat wetenschap theater moet zijn. Mm -hmm. Maar wat ik niet kwijt kan in de wetenschap, daar wil ik wel graag iets over zeggen. En dan is theater wel een uitstekend medium. Ja. Hoe is dat eigenlijk gegaan, die voorstelling in de brakke grond? Uh, het is heel uitzonderlijk spannend. Ja, zo, uh, ja, ik, ja want ja. ik wil niet flauw doen. Maar het, ik ben er zelf ook <coughs> geweest. Het viel me op dat u vooraf behoorlijk bang was. Hè? Ja, absoluut. Ja, ja. Was, wel... dat, was dat nieuw? <laughs> ja, natuurlijk. Ik, ik zocht ook een soort van uitdaging, uh, die hebben dan ook wel gekregen. Dus. Uh... Uh, ik, ik was uh, bij de voorbereiding niet zo heel bang Maar op het moment zelf, toen ik er stond Dus op het moment dat die, die twee, drie minuten voorleert die voorstelling echt begint Ja, daar was ik echt wel uh, enorm onder de indruk dacht Ik dacht van, waarom heb ik dit in godsnaam gedaan? Had je nooit moeten doen, jongen <lacht> dus heel, heel bang ja. en, en was het toch een goede beslissing? Ja, ik denk het wel, want ja. zeg, ik heb ook heel veel geleerd Het is fantastisch om dingen te leren uh, Wat hebt u geleerd? Gebied. Van alles, ja, te veel om op te noemen. En noem één ding? Ja, ik heb geleerd hoe, hoe een stukje goed theater werkt, hoe het is om met, met jezelf, met je twijfels, met je, uh, met je gebrek aan vertrouwen op een podium te staan voor een, een volle zaal. En dan weet dat je een uur een monoloog moet houden. Ja, dat is wel een, een heel leerrijk gevoel, kan ik je vertellen. Ja. Tijdens een van die voorstellingen zat er iemand met een angststoornis in de zaal ook, hè? Ja. ja. Wat kreeg u daarvan mee? Uh, ik hoorde op, uh, op een bepaald moment gestommel op, op de eerste balkon rechts. En ik wist eigenlijk niet hoe het was. Je bent aan het spelen, dus je, je, een van de dingen die je ook leert is dat je als zwaar dissociatief moet werken. Je moet je bij dat theater houden, maar ook rekening houden met dat publiek. Ik dacht van ja, het is wel jammer dat die persoon nu al naar een kwartier de zaal verlaat. Maar goed, het kan van alles zijn natuurlijk. Je begint te denken wat de redenen zijn. Maar achteraf bleek... Vroeg u er ook na? Van waar gaat u naartoe? Nee, nee, nee. nee. nee. Het, het was geen interactie. Het is echt nee. zo'n soort van... Uh, monoloog. Monoloog, heel klassiek, zonder interactie met het publiek. En ik achter, achteraf hoor ik dat het een man was, uh, die met een ernstige angststoornis die heel graag van die voorstelling was gekomen. Die uh, uit denk ik, zuiden van Nederland kwam, die een hotelkamer had geboekt, uh, weken voorbereid, ticket had gekocht. echt. zich bijzonder dat ingespannen om daar te zijn. Maar heel bang werd tijdens die voorstelling, de eerste 15, 20 minuten, en geen uitweg vond. En uiteindelijk is hij uit de zaal weggeleid. En ja, dat, dat is natuurlijk. Dat vind ik enorm verdrietig. Dat dit iemand... u eigenlijk nog iets? Ik kan me voorstellen dat u wat laat horen aan die man ook, of niet? Ja, ik weet niet wie het is. Dus ja. ik, ik, uh, ik heb geen idee wie het is, maar ik vind het... Ja, dat, dat, dat bekruipt me zo'n heel bijzonder gevoel van iemand tussen zoveel moeite om daar te komen. Dat lukt dan niet. Ik bedoel. Dat is, dat is vind ik wel heel jammer. Ja. Uw vrouw zei tegen redactrice Marieke Dross, hij vindt het leuk om op het podium te staan. Hij doet vaak gek ook met de jongens. Je hebt twee zoons. Nee, drie hè? Ja, drie, ja. ja. Hij heeft humor en dan doet hij gekke pasjes en imitaties. Is dit nu een, een, een pijnlijk kijkje de keuken? Of? Uh, nee, maar bedoel, ja, dat is wat ik thuis doe. Ja, bij, bij de familie. Ja. Mijn kinderen hebben me natuurlijk anders dan op het werk. Ik, bedoel, ik ben thuis gewoon een, een, een, een man met een leven met kinderen. Dat is anders dan op het werk natuurlijk. Ja, is dat zo? Zet u gewoon die psychiater aan als u naar uw werk gaat? U kijkt niet op een andere manier naar uw kinderen en naar uw vrouw. Nee, absoluut. Ik kijk niet als psychiater naar mijn kinderen en mijn vrouw. Nee? Helemaal niet. Nee, nee, dat zou verschrikkelijk zijn. Dat zou toch ja nee. Dus... nee ik kan nee. me voorstellen dat het een manier van kijken is die je niet meer uit kunt zetten. Uh, soms wel, daar heb je, heb je wel gelijk Soms dan kijk je te veel als psychiater Naar bepaalde processen Dan wordt het heel hilarisch Moet ik zeggen ja, Noemt u zo voor, voor wat? Ja, Ik zit ook in, in heel veel bestuursvergaderingen Want uh, ik ben afdelingshoofd En dan op zich heb je nog soms te maken Met allerlei bestuur En dan, dan zit je met twintig met, uh, mensen Die moeten beslissen over iets of er, nou, je ziet De dynamiek die je dan merkt tussen mensen Is als psychiater altijd heel plezierig uh, Ja, maar ik, ik krijg hier geen beelden bij ja. Um, nou ja, je ziet van alles gebeuren je, je ziet uh, hoe mensen reageren hoe ze ageren, je ziet persoonlijkheden. Je ziet en u zegt het de wordt details. soms hilarisch ook ja, soms moet ik lach, kan ik mijn lach niet verbergen maar ja. dan ziet u mensstypes voorbij trekken of zo. ik zie mensen voorbij trekken, ik zie wat er gebeurt je, je, je kan soms ook voorspellen wat er gebeurt uh, ik zeg niet dat de psychiater al wetend is maar je hebt toch gevoel voor bepaalde dingen en dat zie je ook in het dagelijks leven gebeuren bij normale mensen maar thuis hebt u dat niet? Nee, helemaal nee. niet. Nee. Lag het eigenlijk voor de hand dat u psychiater zou worden? Kwam je uit een gezin waarin... Uh... Nee, nee, absoluut hè? niet. Nee, nee. Ik, ik, wou, ik heb er nooit aan gedacht om psychiater te worden. De eerste de studie die ik gedaan was filosofie. En uh, dat vind ik nog altijd degene die mij meest uh, veranderd heeft. Meest, meest gemaakt als mens, denk mm -hmm. ik. <kuggen> Maar ja, goed, ik besefte toen ook dat je daar niet zo heel veel mee kon. En uh, nadien heb ik getwijfeld tussen verschillende opties. En psychiatrie was er eentje van. Nou, als we nog iets ja. verder terug gaan in de tijd. Uw ouders zijn gescheiden, hè? Uh, Ja. Hoe ja. oud was u toen? Uh, ik was al oud, hoor. Het was ergens in... Moet ik eens denken... Oh, ja, 25, 26, zoiets. Oh, u woonde niet meer thuis? Nee, ik woonde niet meer thuis. En dan is het ook niet meer erg? Ja, het blijft altijd erg. Ik ouders, nee. is toch lastig. Het is vervelend omdat ja. je te maken hebt met twee soorten van perspectieven van een familie. En dat is iets waar je iemand niet naartoe nee. wenst. Maar u hebt ook in een internaat gezeten, toch? Als ja. jongen? Ja, Hoe oud was u toe? Uh, ik ben naar internaat gegaan, denk ik, ff, uh, eens kijken, uh, 14, 14, 15, 16. En waarom moest dat? Ja. Wel, eh, ik zat in, eh, bij mij thuis, was, eh, laten we dus zeggen, eh, met het gevoel dat ik te weinig hard studeerde. En een van de manieren in het katholieke Vlaanderen om mensen dan toch eh, op een beter gedachte te brengen, was te zeggen: Oké, okay, je gaat op internaat. En dan krijg je een goede katholieke studieopvoeding. Bij de paters. Ja, ik was eerst bij de paters, bij de Jezuïeten in, in Turnhout. Maar dat uh, is een heel aparte manier van opvoeden, moet ik zeggen. En daarna ben ik naar, uh, ook wel, niet de paters, maar wel broeders. Een soort klein seminarië. Tot, tot, tot, tot u zegt, u, u, tot of, van u 18. 14. Ja, dus zijn ja. vier jaar, dat zijn cruciale jaren Ja, ook, de hè? drie laatste jaren, ja, absoluut, een heel cruciaal. Hoe bepalend ja. is die periode voor u geweest? Um, die is wel heel bepalend geweest, denk ik. Ja, Op wat voor meneer? Uh, ja, je wordt gespeend van een aantal dingen waar mensen in die leeftijd wel gebruik kunnen van maken noem eens wat uh, je zit gewoon op internet betekent dat je gaat zondagavond binnen en je blijft daar tot uh, vrijdagavond dus je zit achter slot en grendel in een bepaald opzicht dus je, je gaat niet uit met vrienden je gaat niet drinken je doet geen uh, dingen waar andere mensen aan deelnemen uh, ja, je doet andere dingen maar, maar ziet u dat toch wel als een, uh, een positieve periode of juist als, als, als verloren jaren uh, dat is lastig, ik heb er eigenlijk nooit zo over nagedacht In een bepaald opzicht denk ik wel dat, dat ik wat gemist heb Omdat je binnen een regime valt Dat, dat volgens mij nog uit de 19e eeuw stamt hè. Bijvoorbeeld om een idee te geven Wij stonden ochtends vroeg op om zeven uur En uh, eerst werd er, uh, gingen we drie kwartier naar de studie En dan pas mocht je ontbijten Dat is echt iets denk ik dat uit het ancien regime komt maar het, maakt je, het heeft je wel gehad. Ik denk dat het persoon wel mij gevormd heeft, je, staat, je bent redelijk jong, je staat alleen, je moet je staande houden in een groep. Dus um, ik denk dat het een, zowel een positieve als een negatieve kant heeft gehad. Ja. Want het heeft u ook discipline uh, gegeven? <laughs> dat weet ik niet. Nee, weet ik ja, Of weet u, hebt u dat niet uh, van ik u Ik denk afgeschoot? dat ik er ook daar wel ontsnapt ben, maar uh, ja. ja. U vertelt al, u hebt eerst uh, filosofie gestudeerd. Ja. Overigens gefinancierd door uw opa. Ja. Nee, nee, dat is niet waar. Nee, mijn ouders nee? hebben mijn filosofiestudie betaald. Ja. Oké. Okay. Dat klopt niet. Om. Nou ja, ik bedoel, in België is het zo dat de ouders de studie betalen. Bedoel, mm. uh, ja. mm. en, maar maar uw filosofie? En u zei laatst in de NRC. de filosofie heeft mij veel meer inzicht verschaft in de mens dan een psychiater. Ja, ja, zeker. Dat klinkt, dat klinkt voor een buitenstaande als iets wat heel raar is. Want de psychiater um, is toch bij de speleoloog wel. van de geest? I, ja, maar ik vind psychiatrie is, is een beroep. Het is een vak. Ik zie het iets als, als, als een schoenmaker. Psychiatrie? Ja. Als vak en filosofie. Ambacht. Ja, als ambacht. De filosofie is toch een manier van kijken naar de wereld. Het is, het is kijken hoe dingen zijn, hoe mensen zijn. In dat opzicht heeft filosofie mij meegeleerd omdat je, je krijgt een theoretisch kader over wat een mens is, wat een mens ook niet is. En dat krijg je in de psychiatrie niet mee. In de psychiatrie, ben je gewoon een arts. Je doet een onderzoek, je volgt richtlijnen en dat is heel mechanistisch. Uh, en daarom is het ook, vind ik, meer een beroep dan, dan een manier van kijken. Want dat klinkt alsof daar helemaal geen mensbeeld aan te pas komt, ook. Dat je gewoon een, een protocol volgt en dan komt er altijd wel een, een conclusie uit. Ja, dat is een beetje zo. Oh ja? Daarom, daarom is het, vind ik ook als vak, uh, wat aan het uh, misschien een heel slechte term, aan het degenereren. Het wordt echt een vak die mensen, een vak wat mensen uitoefenen. Sinds wanneer is dat dan gaande? Ik denk dat er al langer is. Hoor. Ik denk sinds uh, ja, de jaren 60, 70... Dat, dat het door het mechanistische, reductionistische denken... Uh, wat in die tijd ook wel nodig was. Omdat het te subjectief was. Uh, door maar dat interview... was juist wat de psychiatrie graag wilde. Ja, al, absoluut. We willen serieus genomen dat is ook belangrijk. We zijn een wetenschap zoals andere ja, wetenschappen. Dat is ook zo, maar men heeft daarbij iets verloren. ...in die zin dat men het, het, het subjectieve denken over de mens... ...helemaal heeft ingeruild voor het succes van het objectieve wetenschappelijke denken... ...met medicijnen en ephemerie en, en gedrag en uh, psychologie en zo verder... Dat, is nu, ...dat heeft zijn hoogtepunt bereikt, denk ik. Maar men is ondertussen dat heel subjectieve stuk kwijtgeraakt. Het is weg. Men kan het dus niet meer recupereren... ...omdat veel mensen daar ook niet meer weten hoe het moet... Dus het is, het is een te technisch vak geworden? Het is, het is helemaal omgekanteld, terwijl je beide sporen moet bewandelen. Het De klinkt ook alsof iedereen het kan, zoals u het vertelt. Uh, ja, ik denk dat het voor een stukje een techniek is, wat iedereen kan leren. Heel veel mensen kunnen dingen leren als je lang genoeg oefent. Um, en er is een stuk verloren gegaan die te maken heeft met de manier hoe mensen naar elkaar kijken. Dus maar mensenkennis is niet meer, uh, uh, het strekt niet meer tot aanbeveling voor een psychiater? Ik denk dat het tot aanbeveling strekt, maar het psychiatrie is ook een techniek. Nogmaals, het is een beroep. Je, je bent arts, je leert technieken en je wordt niet uh, aangenomen of, of wel aangenomen op basis van je mensenkennis. Dat is, wordt niet getoetst als je in opleiding gaat tot psychiater. Ik herinner me dat ik René Kaan een keertje interviewde voor Kijk in de Ziel en die zei, uh, mensenkennis, daar gaat het niet om in dit vak. <lacht> Boekenkennis is duizend keer zo belangrijk. Ja, kan ik, ik denk niet dat ik daarmee eens kan zijn. Kijk, uh, Dat is natuurlijk vanaf hoe je psychiatrie definieert. Uh, maar op een oppervlakkig niveau heeft hij gelijk, denk ik. Het is een techniek, je kan het leren en je moet het gewoon doen. Maar als je dan tot op de vraag komt, waar je er net zelf op kwam, ja, maar wat is een mens... Wat is het wezen van een mens? Dan ben ik niet wat er in de kaan zou antwoorden met zijn boekenkennis. Vertel mij eens wat een mens dan is. Want dat is uiteindelijk het uitgangspunt, het punt omgaan waar je naartoe wil als psychiater. Staan ons blind op het brein, denkt u? Nee, wij kunnen ons nog heel lang op het brein uh, niet blind staren. Maar we moeten nog heel lang staren om veel te leren. Het is dus een heel belangrijke component van de psychiatrie. Moet verder geëxploreerd worden. Maar het is één stukje. We moeten die andere kant ook nog blijven uh, promoten. En kijken hoe we dat kunnen uh, een plaats laten bieden in de psychiatrie. En dat nee, gaat helaas verloren. Het brein wordt natuurlijk steeds meer gezien als een chemische fabriek. Hè? Ik bedoel, Dick Swaap schreef een boek. Uh, uh, <laughs> wij zijn ja. ons brein. Ja. Uh, ja, dat is ook zo. Een, een fabriek die alles bepaalt wat we denken en, en uh, doen. Ja, dat, dat denk ik ook niet helemaal niet Het is natuurlijk een chemische fabriek, maar het is ook een elektrische fabriek. Hè? Dat, dat denk ik, meer, meer elektrisch dan chemisch. En we hebben heel sterk de neiging om te denken dat het brein ons bepaalt, maar volgens mij is dat een vlucht. Ik zie in het boek van Dick Swaap, met heel veel respect overigens, meer psychotherapie dan wetenschap, want het is heel prettig om te denken dat we alleen maar ons brein zijn. We ontsnappen daardoor aan een, soort van aan een soort van vrijheid, omdat we dan gedetermineerd zijn. zie je zie we er ook niks aan doen. Brein? Inderdaad. Ja. En ik denk dat dat past in het straatje van onze huidige maatschappij, waar we heel veel last hebben met uh, omgaan met vrijheden. Maar u zegt, zo zit het niet. Hoe ziet u het dan? Ik denk dat we meer verantwoordelijkheden hebben. En dat wij, natuurlijk zijn wij ons brein, maar er zit binnen dat brein zijn enorm veel speling. Dus er is heel veel mogelijk. Je bent ook een persoon die gemaakt wordt door externe invloeden, wat ook Dick Swaap niet uh, zal ontkennen. Uh, maar binnen die, die, die, die speling, die het brein, die bakens die ze afzet en die omgeving heb je als persoon wel degelijk dingen te bepalen. Ik kan mezelf om het leven brengen. Mijn brein zou dat nooit willen, maar ik kan dat wel willen. Dus het en, feit dat, en wat doet u daarmee? Ik kan gewoon beslissen om te zeggen... ik maak een einde aan mijn leven. Dat zou mijn brein niet willen, denk ik. Maar ik wel. Dus dat bewijst het ongelijk van Svater? Wel ongelijk, ja. Ik, ik, ik, ik zie zeker de voordelen in van te kijken naar de mens, als zijn alleen maar brein vanuit wetenschappelijk standpunt. Mm -hmm. Maar vanuit menselijk standpunt is het onhoudbaar. Nou lijkt, mij, lijkt u mij ook bij uitstek een man van de techniek. Hè, ja, met die brain denk ik dat wat ik zeg ook juist gewaarde heeft. Ja. Men verwacht dat niet. Nee. En Het is juist omdat ik zo extreem bezig ben met die hele neurobiologische methode dat mij ook opvalt, dat alleen het brein veranderen ontoereikend is. Als wij patiënten behandelen met een elektrodestimulatie dan zie je dat heel veel mensen uh, verbeter, maar hulpeloos worden. Je moet ze iets bieden, je moet ze een soort van mogelijkheid bieden... een opvang die van een andere orde is dan alleen maar het brein veranderen. Want dat is niet genoeg. Nee, dat is absoluut maar, niet genoeg. Want mensen met een dwangstoornis... He, uh, daar brengt u dan die elektrode bij aan, daar hadden ja. we het net over... en dan zijn ze opeens van die dwangstoornis af en dan? Want ze waren misschien wel twaalf uur per dag bezig met ja, die dwangstoornis. En dan, dan heb je inderdaad een probleem. Want dan zeggen mensen van wat nu, wat heb ik nu, wat moet ik met mijn leven doen? En dan komt die zingevende vraag naar voren. En dan moet je als psychiater ook een antwoord op bieden. Dan moet je ook iets kunnen zeggen van... oké, okay, wat is zingevend in je leven? En daarom is het meer dan alleen maar het brein veranderen. Je komt er niet mee. Dus na die, na die ingreep moet u ze ook nog heel goed begeleiden ja, met het een hele uitgesproken psychotherapeutische begeleiding. Ja? Om mensen dan opnieuw die zingeving te leren. Met andere woorden, met techniek alleen red je het helemaal niet? Nee, helemaal niet. Wat, wat horen we nu trouwens? Je hebt nog iets meegenomen. Ja, uh, dit is um, Christo Redentor van Donald Byrd. Uh, het is een jazznummer. Het is de enige dat ik van hem ken. Maar uh, ik vind uh, het stukje dat, nu, dat je nu langzaamaan hoort en zal overlopen in een trompet. Een van de meest aangename jazzstukken die ik ken. Ik krijg altijd koude rillingen. Telkens hey. wanneer ik het hoor. En het is heel gek, want door herhaling holt die emotie uit, maar niet bij deze. Komt die trompet er al aan? Ja, het duurt enkele. Men zegt twee minuten. Ik weet niet waar we nu ja. zijn. Op welke momenten van de dag draait u dit soort muziek? S'avonds, ja. als de nacht valt. Dat was muziek die Damian Denise had meegenomen. Christo Redenter van Donald Beurt. De kennis van nu. Met Koen Verbraak. Meneer Denis, u bent de psychiater in het AMC. Hoe wordt er in het vak eigenlijk naar u gekeken? Weet u dat? Nee, weet ik niet. Nee? Geen idee? Uh, well, ik kan gissen, maar ik weet het niet. Ja, op zich vind ik het ook niet zo'n heel interessante vraag eigenlijk. Nou ja, het is toch altijd leuk om te weten hoe collega's naar je kijken. Uh, ja. ja, denk ik wel. Maar goed, ik denk, ja, ja misschien wel. Want ja. wij spraken een aantal van uw collega's en die zeiden... het is een gedreven man, maar het is ook uh -huh. wel echt een baasje. Hij is wel behoorlijk <laughs> overtuigd van zichzelf. <laughs> Oké, okay. klopt dat? Ja, dat zal wel, denk ik, ja. ja. Want een van uw collega's vroegen we welke stoornis ligt het dichtst bij zijn karakter. Ja. En die zei een obsessief compulsieve persoonlijkheidsstoornis. Ja. U zei het zelf eigenlijk ook al ja, in het begin. Goed, he? ja, het klopt Perfectionisme. met de diagnose. Ja. Ja? Ja. Maar dat, dat, dat, dat raakt u niet echt? Uh, wel, kijk... Nee, niet echt. U vroeg mij naar mijn stoornis, bedoel, ja. uh, en, en dan je, zegt u perfectionisme, en dat klinkt ja. uh, net zo goed als dat mensen van zichzelf wel eens. Als je vraagt slechte eigenschappen, zeggen mensen uh, altijd ongeduldig. Nee, dat, dat klinkt als iets positiefs. Van. Ja, nee, maar dat is het niet. Ik heb het ook uitgelegd ja. dat het ook wel. Het kan ook negatieve uh, gevolgen ja. hebben. Je, je kan te hoge eisen stellen aan jezelf en anderen, of onmogelijk eisen. Te hoge eisen nu zelfs? Wel, stellen? nee, dat is juist de reden waarom het een stoornis is. Ik vind dat dus nooit. Ja. Ik vind dat het nooit genoeg goed genoeg is vind, voor mezelf, niet voor anderen. Ik vind anderen dat u te hoge eisen aan hun stellen? Ik stil. denk het wel, ja, eh? dat zal dan wel. Ja. Ja. Ja. Nou ja, ik hoorde dat sommige promovendi soms haast bang voor u zijn. E? Is dat zo? Ja. Kunt u zich iets voorstellen? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee? nee? ik kan me wel voorstellen. Nee, ik bedoel, dat is, dat is wel zo. Maar ik denk ja, dat die angst dan toch iets is... Uh, en misschien zoals het woord zelf angst zegt... Uh, dat meer te maken heeft met een beeld dan met de werkelijkheid. Een beeld van u? Ja, dat denk ik wel, ja. Als? Ja, als zijn die iemand die waarschijnlijk heel hoge eisen stelt, wat angst inboezemt. En dat is waarschijnlijk wel terecht. Maar uh, ja goed, ik denk dat als mensen daar vragen over hebben en zeggen van ja kijk, uh, ik heb er moeite mee dat ze altijd welkom zijn. Ik kan me voorstellen dat het niet makkelijk is hoor, maar dat is wat om, ik er dan voel. Om met u te moeten leven, zeggen. <laughs> niet te hey, leven, te werken. Te werken. O, oh, leven is weer het is anders. altijd gek de, als ja. je... als Baas dan met een andere mensen werkt, is de afstand die je bekijkt van jezelf naar de ander altijd veel korter dan andersom. Nog een keer? De afstand die ik zie naar nou de mensen ja? die met, met mij werken... met die promovendie, is ja. voor mij veel korter... dan dat zij naar mij kijken. Maar als je tegen iemand opkijkt, lijkt de afstand ook al ja, hoger. Precies, ja, precies. Ja. Ja. Uw collega René Kaan... Ja. die voorspelde 15 jaar geleden... misschien al bijna 20, in het programma van Paul Witteman... grote ontwikkelingen binnen de psychiatrie. De depressie zou goed deels tot het verleden gaan behoren. Nou ja... Dat is niet echt het geval geweest. Die, nee. die brain stimulation van u lijkt inderdaad een vernieuwing. Ja. Maar echt, grote ontwikkelingen blijven uit. Hoe komt dat? Um, dat komt omdat, denk ik, de psychiatrie toch nog wel veel lastiger is dan men dacht. Men, men had een, een optimisme dat kwam uit uh, het succes van de farmaca in de jaren 15, de jaren 60. En men dacht van. Met een luttelijke inspanning, met wat genetisch onderzoek en, en brain imaging komen er snel. Maar dat is dus niet zo gebleken, omdat het veel complexer is dan men denkt. Men is met het genetisch onderzoek van de afgelopen 20, 30 jaar nog niet veel verder gekomen. Ook uh, hersenonderzoek met scans heeft nog niet zo heel veel opgeleverd. Allemaal kleine stapjes, maar het is heel ingewikkeld. Maar wat zegt dat over uw vakgebied? Dat zegt dat het... Nogmaals, heel ingewikkeld is dat je niet iets is wat je zo gemakkelijk kan veranderen. En dat heeft te maken met het feit dat het een hele duidelijk objectieve kant heeft. Het heeft iets te maken met die chemische fabriek met de elektriciteit in de hersenen. Maar aan de andere kant ook met menselijke beleving. En dat maakt het heel complex. En, en dat onderschatte Kaan en de Zijne toen? Uh, ik denk dat René Kaan kennende een hele goede strategische uitspraak deed bij Paul Wittemann. Nou, Dat was toen nog de ronde van Witte Man. Ja, of weet ik wat. Maar wat, wat wilde hij bereiken dan? Ik denk dat hij heel veel aandacht wou vestigen op de psychiatrie. Wat hem goed gelukt is. En ook op de positieve kanten. En op dat moment was dat ook heel belangrijk. Nou ja, wat Kane vooral volgens mij irriteerde. was dat het een beetje in de categorie. nog, zoals het dan heette. in de categorie piskijkers werd geplaatst. Ja, dat zou Om me een ook een beetje irriteren. kruidenvrouwtjes. En, ja, ja, dat allemaal is... niet erg serieus te nemen. Nee, ja, dat zou ik heel jammer vinden. Want dat is het helemaal niet. Want het ja. vak is wel serieus? Het is een heel serieus vak. ja. Bijna de helft van de mensen in Nederland. lijden aan een psychiatrie. Psychische stoornis. Ja? Serieus, dat kan het niet. Maar is dat echt waar dat een miljoen mensen. Uh, uh, een miljoen uh, mensen angst horen, maar 42% van de Nederlanders heeft een psychische stoornis. Ja? En dan, Volgens maar dan, we over? dan praat, praten we over? Dan praten we over het hele scala aan psychische ja, stoornissen. Noem eens wat, want misschien is het wel. Depressies, psychoses, verslaving. 42%? Ja, 42% van de Nederlandse bevolking. Dus voldoet in... aan de kenmerken van een psychische stoornis. Maar, dat, maar er zitten ook hele lichte varianten bij. Ja. En daar zit misschien ook een probleem dat we iets te breed aan het diagnosticeren zijn. Dat door onze succesvolle maatschappij, door het geluk in de maatschappij en door een te groot aanbod misschien ook de vraag te groot is geworden. En omdat we natuurlijk heel graag medicaliseren. Ik bedoel, kinderen hebben tegenwoordig ja. altijd wel een stoornis. Vroeger had je gewoon heel vervelende kinderen, maar nu zijn ze hypergevoelig of hypersensitief ja. of... Ja. We benoemen het ook allemaal als... Stoornis. Medicalisering, ja, Medicalisering is een van de problemen geworden... inderdaad, van de maatschappij. Ja. En, en hoe, hoe ziet u uw rol in uw vakgebied? Want wat moet u bijdragen... aan dat serieus genomen worden... van, van de psychiatrie? Um, nou, dat, daar... Vind ik wel dat het heel belangrijk is om te laten zien dat psychiatrie een ernstig vak is. Dat, dat het, uh, het stukje van de, de objectieve wetenschappelijke kant heel belangrijk is om verder te ontwikkelen. Um, maar ik wil daarbij toch ook nog wijzen op de complexiteit. Juist op het feit dat men er alleen met die techniek niet komt. Dat je iets meer moet doen. En dat is een lastige boodschap. Hoe moeilijker de boodschappen, hoe moeilijker ze te verkopen zijn. Vandaar dat psychiatrie ofwel in het een of in het ander vakje zit. Ja. Want hoe lang is dit werk nog een uitdaging voor u, denkt u? Blijft u dit leuk vinden tot u... U bent nu 48, hè? Ja. ja. Nou, we moeten tot onze 67e, 68e blijven <lacht> 20 werken. Jaar, ja. Is dit nog 20 jaar leuk? Ik denk het wel, ja, absoluut. Kijk, die diepe herstimulatie is natuurlijk een fantastisch onderwerp. Want ik kan er als persoon heel veel in kwijt. De filosofie, de ethiek, het technische stukje, de imaging. Dus dat heeft een harde en een zachte kant. Dus mm -hmm. dat kan nog lang blijven doorgaan. Maar u zei daar straks ook, ja, maar in de wetenschap... kan ik eigenlijk helemaal niet meer zo goed zeggen wat ik, wat ik wil. Ja. Dus dat geeft ook al aan dat u een soort kooi voelt om u heen. Ja, inderdaad. Ja. een kooi, uh, Net zoals echt een kooi in, uh, in de zee... waar je tussen haaien zit... die je uh, tegelijkertijd belemmert, maar ook beschermt. Maar wie zijn dan de haaien? <laughs> dat weet ik niet, maar zo'n kooi is wezenlijk. Zijn dat uw collega's? <laughs> uh, nee, dat denk ik niet. Dat zijn instanties bijvoorbeeld ook. Uh, dat, dat uh, Commissies, of weet ik wat allemaal. Ja. Maar u blijft voorlopig in die kooi? Ik blijf in die kooi en ik voel me daar goed. Uh, maar ik... Ik voel ook natuurlijk wel de behoefte van er iets naast te ontwikkelen, zoals dat theater. Dat is voor ja, mij dat een dat theater gedaan? We hoorden van mensen om u heen dat u ook filmregisseur wilde worden. Hè? ja, wilde worden. Ja, ja, ja. Zit daar wat op, op dat vlak nog meer in het vat? Uh, dat weet ik niet. Het was een experiment. Op zich denk ik dat het uh, ja, misschien wel, wel uh, nog ontwikkeld kan worden. Maar het is iets ernaast, wat ik leuk vind. Want u bent ook games aan het ontwikkelen. Ja, ja, inderdaad. Met, uh, ja. Op wat voor manier? Um, het is een poging om inderdaad uh, de psychiatrie... wat uh, op een andere manier bij mensen te brengen... door... In eerste instantie af te stappen van de stoornis en te kijken naar dimensies die een rol kunnen spelen. En dat dan te doen op een manier waardoor je mensen makkelijk kan bereiken door films, filmpjes te maken, games te ontwikkelen. Waardoor mensen door het spelen van een game als het ware gediagnosticeerd en dat worden. En wat zie ik dan in zo'n game? Vertelt eens wat er dan gebeurt? We hebben een game gemaakt voor OCD, voor dwangpatiënten. En dat hebben we dan opgenomen in een huis... Uh, waar je dus doorloopt. En elke kamer is een, zijn er één of meerdere cues... die mensen vervelend vinden. Bijvoorbeeld een strijkijzer dat aanstaat. Of een uh, kaars die naast een pak krantenlicht uh, te branden. Of uh, een gasfornuis dat aanstaat. En mensen lopen door het huis... en worden gevraagd om aan te geven hoe bang ze zijn. En of ze de neiging hebben of de zin om dit uit te zetten of te veranderen. En dan proberen we dat te meten. En mensen ook onder scanner te leggen... zodat we de hersenactiviteit kunnen meten... terwijl ze die game spelen... En, en dat, maar een game spelen, dat heeft ook iets van entertainment. Ja, dat is, zo. Dat is de, de, de tol. Spelen die we nu met moeten... je angst. Ja, spelen met je angst. Ja, alles moet spelenderwijze. Dat is ook nu zo. Het is geen internaat meer. Nee. Maar u bent het aan het ontwikkelen nog? Ja. ja. ja. Wel, we hebben één game ontwikkeld een tijdje geleden. Dat zijn we nu aan het testen. En ik hoop dat dat succesvol uh, is. Dat we daar de eerste publicaties uit krijgen. En we dat zijn is die game met dat huis? Met dat huis. En nu zijn we twee, een, een paar nieuwe aan het maken. Eentje nu uh, gaan we ja, volgende week of voor twee weken weer een stukje opnemen. Uh, waar we willen, die, die willen gebruiken om dus die algemene dimensie te testen bij psychiatrie. U Procesco. gaat een stukje opnemen. Wat, dan, wat neemt u dan op? We gaan uh, ja gewoon met acteurs een, een, ah ja. een stukje opnemen van een manische en een depressieve persoon. Maar klinkt dit als iets wat binnenkort op de Playstation verkrijgbaar is? Of? Ik denk het niet probeer het probeer toch altijd binnen de context van de wetenschap te blijven Dus we gaan het eerst ontwikkelen Dan valideren bij een groep van patiënten Dat het volgens de normen echt goed is En dan kijken of we het kunnen koppelen aan eeg uitkomstmaten uh, fmri uitkomstmaten Dus objectiveren aan de hand van parameters En dan komt het misschien ja. ooit wel op de Playstation Wat heeft dit vak u tot nu toe gebracht Als u erop terugkijkt, die psychiatrie uh, uh, Geweldig uitdagend leven Ja? Ja, absoluut Ja Zeker. Maar dat klinkt wel heel breed, hè? Wat Het is ook u breed. Nee, maar wat, wat, wat, daagt, wat daagt u dan uit? Um... Ja, Kijk, in de psychiatrie zit je aan de grenzen. En dat is iets wat ik altijd heel fascinerend vind. vind. De grenzen dat, van wat? Grenzen van, van, van eender wat. Dit is, psychiatrie is de grens van de normaliteit. De grens van de redelijkheid. De grens van het emotionele vermogen. De grens van het menselijk bestaan. De grens, en dat, dat is een vak dat mij daarom boeit. Ik werk graag aan die grenzen. De grenzen van de mogelijkheden van mezelf... en ook de mogelijkheden van het leven en de mens. Ja, maar wat heeft dat voor Want u zelf? U, heeft het u veranderd nog? Want je gaat ook naar jezelf natuurlijk anders kijken. Ja, het heeft mij zeker veranderd. Ik bedoel, als je geen, of ja, regelmatig in contact komt met mensen... die psychisch moeilijk hebben... dan verandert dat jezelf. Je, je hebt een andere manier Geeft van een de voorbeeld mensen op de, van. De, van... Um, het ondergraaft veel uh, denk ik, uh, van zijn sprekendheden... waar je dus anders in het leven mee wordt opgegroeid. Noem er eens een. nou ja, Wie je als persoon bent... Dat is niet vanzelfsprekend. Dat is alles geworden door uw vak? Ja, absoluut. Ja, alles is zelfvertrouwen? Ja, als persoon. Ja. Ik ben, je voelt je heel fragiel. Je bent heel breekbaar. Door dat vak? Hoe uh, bent u dat zien? Wel, door dat vak voel je hoe breekbaar mensen zijn. Hoe makkelijk ze kantelen. Uh, wat ze nodig hebben om te leven. Hoe ze dat moeten voor elkaar krijgen om te kunnen leven. En dat betrekt u op uzelf? Wel, ik betrek het niet op mezelf. Voor mij is psychiatrie een techniek, het is dus een vak. Als ik dat doe, dan is het ook meer vanuit de filosofie. Ja. Eerder dan vanuit de psychiatrie. Dat is het ook een vak waar je wat aan hebt als, je, als het leven bij je aankomt kloppen? Zeg maar, als je echt iets meemaakt? Dat denk ik niet. Heb je dan een voorsprong op andere nee, mensen? Nee, dat geloof ik nee. niet. Nee. Dus heel veel psychiaters hebben het uiteindelijk wel moeilijk en lastig... en zij worstelen op dezelfde manier met dezelfde problemen. Het Sterker nog, de, de zelfmoordcijfers onder psychiaters zijn hoger dan gemiddeld. Ja, inderdaad. Ja. Wat wil dat zeggen? Dat het een zwaar beroep is. Of dat het gewoon een bepaald soort mensen is wat voor het vak is? Dat kan ook, ja. Dat kan ja. Ook, ja. Ja. ja, ik geef nu het antwoord, maar ik ben benieuwd wat u ervan vindt. Um, dat zou ook wel kunnen. Um, maar ik weet niet of je het dan lang volhoudt. Maar het kan wel zijn dat een bepaald soort van mensen... echt voor de psychiatrie kiest. Uh, waardoor dat ze misschien vatbaarder zijn voor zelfmoord. Ik weet het niet, dat zou kunnen. Het kan ook zijn dat men de waarde van het leven... op een andere manier gaat inschatten. Ja. Maar u bent toch dat vak ook gaan doen vanwege de technische aspecten. Ook het, het sleutelen aan de Ja, absoluut. ja, ja? ja zeker. Ja. Ik vind de techniek eigenlijk... Heel, heel boeiend, ja. maar bijna zoals een monteur likkenbaarder naar een auto kijkt. Um, ja, maar zo heb ik ook al vanuit de filosofie likkenbaarder naar de mens gekeken. Ja, ja, en Dat is de van... meest interessante object in de maar wereld. Vanuit die filosofie zag u de mens scherper dan vanuit de psychiatrie. Ja, maar die kon er niet aankomen, dus ik zag de mens scherper, maar ik moest eraf blijven in de psychiatrie. Mag ik eraan komen, maar ik moet eigenlijk gebruik maken van de filosofie om te weten wat ik doe. Dus dat is een prachtige uh, zo. Ja, hè, wat we doet. Ja. Ja. Kunnen we u binnenkort weer ergens in het theater zien? Ja, ik hoop het. Het stuk wordt hernomen, omdat het redelijk succesvol was. Dus uh, in april en, uh, komt het nog eens terug. En uh, ik ga eens kijken met uh, de jonge regisseur of we nog wel een stap verder kunnen zetten. En gaat u dan alle emoties af? Want je hebt nu ja. angst <laughs> gedaan, hè? je hebt nog schaamte, woede. Ja, het, ja, dat je, ja misschien, Want dat, dat lijkt nogal voorspelbaar, ik weet niet. Uh, ik weet niet wat we de volgende keer gaan aanpakken. Ik denk dat we samen iets gaan doen. Um, maar daar moeten we nog eens over nadenken. Ja. Ja. Nou, ik, ik vond het heel leuk met u te praten. Dank u wel voor uw komst. Dank u wel. Volgende week praat ik in de kennis van nu met cardiologe Angela Maas. Zij is gespecialiseerd in vrouwenharten. Ik hoop dat u dan weer luistert. En na negen uur op deze zender Holland Dok Radio. Prettig avond nog.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 Het nieuws van alle kanten, oh.